In de stad Groningen hebben buspassagiers gisteravond nood weten te voorkomen dat de bus het hoendiep inreed. De bus vervoerde zo'n zestig mensen die net terugkwamen van een hardloopevenement toen die opeens begon te slingeren. Twee passagiers renden meteen naar voren, namen het stuur over en trapten op de rem. vlak bij het water kwam de bus tot stilstand. De chauffeur bleek onwel te zijn geworden. Wat er met hem aan de hand was is niet duidelijk. De KNVB komt met een plan om het vrouwenvoetbal naar een hoger plan te tillen. Voor kinderen onder de 11 jaar wordt gemengd voetballen de standaard. Volgens de bond ontwikkelen meisjes met talent zich beter tussen de jongens. Verder wordt de eredivisie voor vrouwen versterkt door extra eisen te stellen aan de clubs. Op dit moment is 17% van de KNVB-leden vrouw. Het weer vandaag zonnig en warm. Land in kan het 27 graden worden. Dichter bij zij iets koeler. Ook morgen volop zon en dan wordt het 27 tot hier en daar 32 graden. Mogelijk is er s'avonds plaatselijk een bui. Na het weekend wisselvallig en minder warm. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door wegwerkzaamheden bij Amsterdam is het wat drukker op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Bad Hoefendorp staat drie kilometer file. De vertraging is daar een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Of vijf voorstorgen is is het zee, zee, zee, in de weer ze gaan naar zee, zee, die zegt zee, verkeer.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 En wat verdiende u daarmee? 2,75 voor de hele week. Dat vragen ze nu uh, ja. nog niet eens per uur. Ik bedoel, we vragen ze al meer ja. per uur. Dus dat was uh, hard werken. Nou ja, het, uh, dat was één grote troost voor mij. Ik had het naar mijn zin. En het was gewoon heel, ja, uh, eigenlijk wel prettig.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 En Martin was helemaal niet huishoudelijk aangelegd. Maar uh, ja, hij moest alles doen. En als we het over de zaken runnen... even ter verduidelijking van de luisteraars... die de uitzending van Martin Junior... Hè, die nu ja. het een hotel niet gehoord hebben... dat is uh, toen nog was het een pensioen. Uh, de locatie is hetzelfde. Het huidige hotelfaber aan de Kostverlorenstraat. Dus uw man...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 Uh, nou, je ja, hebt 1950 getrouwd en 1951 uh, het hotel, of althans nog het pension overgenomen. Ja. Maar zijn er ook kinderen? Ja, Broe, kinderen. Dus zijn dat ging er eigenlijk tussen de bedrijven door. <laughs> Mijn oudste dochter is Joker, die is in 1952 geboren. En uh, dat ging ook niet zonder slag of stoot, want uh, ze is van februari. En.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 ihrem frohen Lachen möchte ich alles machen, um sie mal zu küssen. Aber heute bestimmt geh ich zu ihm. Münde mag ich ja genug dafür. Ich drehe einfach um sie hin und sage lieber, wie verliebt ich bin. Sag sie dann noch klein ist mir's egal, denn ich spann nicht auf ein andermal. Betreut. Denn zur Stunde rosa Munde ist mein Helden gerade noch frei. Sie lässt mich noch warten und lächelt nur und Ferne, Ich wüsste nur zu so werden, wie andere es machen. Als Beichen hebe ich in der Nähe. Doch wenn ik ze zie, warte ik nog een weilje Maar vandaag gehe ik zu zien Gründe hab ik ja genoeg daarvoor Ik tref einfach voor zich in En wie liefde ich bin, sag dan nog nee, is mij niet denn ich ik warte niet op een ander Denn hier mijn... Herz und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 De schilderijen hebben. Oh ja. nou, en dan is het alweer tijd. Ja? Dus, ja? Als jaren langs huis door het grote raam keken we het plein, maar geld weinig en een te hoge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 De behagen durf ik alles water en zwiep ik het luchtruim door. dan hoor ik een engelschool dat zingt heel spontaan. Laat hij die maar gaan, Die komt keus wel.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 en zweef ik het luchtruim door, dan hoor ik een engelenkoor. Dat zingt heel spontaan, laat mij die maar gaan, die komt heus wel aan. Ik spring uit de